Guterres vindt het teleurstellend dat de Veiligheidsraad er niet in is geslaagd om een resolutie aan te nemen over een onderzoek naar het gebruik van chemische wapens in Douma in Syrië. De VN-baas zegt dat het er uiteindelijk om moet gaan dat er een eind komt aan het lijden van de Syrische bevolking. De Amerikaanse president Trump denkt na over een vergeldingsactie na de vermoedelijke gifgasaanval op Douma afgelopen weekend.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 App Radio met Micha Blok en Jacob De Vries. Een hele goede morgen, het is twee minuten over vier en je luistert naar App Radio op Radio 1. Goedemorgen, ik moet zeggen: het is een uniek experiment. Ja. Het is nog nooit eerder vertoond. Dit gaat wat worden. Een uh, sociaal experiment. Ja, zeker. Iedere dag en iedere nacht reageren jullie via de Radio 1-app... op het nieuws wat wij brengen, Radio 1, op de programma's die we maken. Maar helaas is er vaak te weinig tijd... om jullie reacties nou echt eens een keer goed te gaan bespreken. Maar... Daar komt vanaf vandaag verandering. Ja, want in App Radio laten we jullie aan het woord... omdat we blij zijn met jullie reacties. En omdat we ervan overtuigd zijn dat achter iedere reactie een verhaal schuilt. En vanochtend ga jij al deze verhalen horen. En natuurlijk kun je reageren via de Radio 1-app. Ja, hoe dan? Ja, je kunt gewoon de Radio 1-app downloaden, je kunt een bericht sturen. Maar mocht je de Radio 1-app nou niet hebben... bel dan naar 0800-1121 of Twitter met hashtag appradio. Nou, je kunt dus reageren op de, op de luisteraars die we vanochtend aan het woord laten. Maar je kunt dus ook re re reageren op de vraag... moet er op Radio 1 bijvoorbeeld getuwayeerd worden? Dus je of jij, of moeten we u of u uh, gaan zeggen? En hoe wil jij als luisteraar worden aangesproken? Nou, dit is in ieder geval de mening van luisteraar Daan. Dat hangt er een beetje vanaf met wie met wie praat. Ik, het lijkt mij logisch dat als men... ideale situatie is... aan het begin van het gesprek even vragen... zullen we elkaar tutuieren. En als dat dan ja is... meestal is het de beleefdheid. Ja, nou ja, dan, dan kan men ook gewoon... je en jij zeggen... spreek je nou tegen... Uh, een, een, bijvoorbeeld een, een mening van standpunt... Een, iemand die voor standpunt.nl belt... die uh, 80 jaar is of zoiets... dan is uit respect natuurlijk u op zijn plaats. Maar tussen gasten onderling nemen, dat ze elkaar in eerste, eerste instantie aan elkaar voor hebben gesteld, dan is je als dat goed is voor beide mensen natuurlijk prima. Nou, dat is de mening van Daan. Wat, vindt, wat, ja, wat vind jij? Of wat vindt u? Ja, nou, wat vind jij? <laughs> uh, ja, ik vind dat het echt afhankelijk is van, uh, van uh, welke, welke spreker je hebt. Mm. Ik bedoel, heb je het met jongere sprekers te maken of met oudere sprekers... Uh, dan uh, vind ik dat we het daar best uh, vanaf, uh, vanaf mogen laten hangen. Dus, uh, nou goed, uh, ik ben benieuwd wat, uh, wat jij vindt, jij of, of, uh, of u. Uh, ik zie wel iets van een beller hangen, dus ik zal eens even kijken of we of die erin kunnen krijgen. Ja. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, mijn Ton uit Rotterdam. Goedemorgen, Ton. Wat vind jij? Jij of u? Of wil je niet reageren nee, op je stelling? Nee, gewoon jij of jou of Ton. Ik, ben, ik bel naar al die programma's. En dan vind ik het altijd leuk als ze mijn Ton noemen. Of jij of jou en niet u. u. dat uh, niet. Ik ben 72 en ik bel naar al die programma's. En meestal ja. zeggen ze mijn to, Ton... Of, of jij ja, weet de druktemakers of REM. Ik, ben, ik ken al die programma's wel voor jullie. Ja, en maar eh, bedoel, Ton, wat vind jij dan als een uh, presentator bijvoorbeeld een minister interviewt? Moet hij dan ook jij en jou, hè? Ik heb je niet, ik heb ja als, ja, als de presentator een, uh, een minister interviewt bijvoorbeeld in een programma. Moet dan, mag hij dan ook jij en jou zeggen? Of moet hij dan wel u zeggen? Nou, dan uh, dat gaat het met u. Maar je kan ook vragen, joh, mag ik je met jij aanspreken? Dat heb je ook programma's, weet je wel. Dan mag ik zeggen wat met jij of jou aanspreken en niet met u, u. Dat hoor je ook wel eens, weet je wel. Dat ja. is makkelijk voor iemand die een interview afneemt dan om met jij te zeggen. En dan je zegt nooit geen u. Ik bedoel, zeg ik ja, tegen de koningin of de, de, de, de prinses, of uh, noem maar op een andere ouderpiet. Nou, ik zou vertellen, ik zeg tegen mijn kleindochter: bedoel, euh, ben ik bedoel, Je bent het gewend. Hè, die is al 21 en dan zeg ik ook nog u tegen. Ja. Ondanks dat ik over euh, opa ben. Toen je zei: dan al... ben ik gewend, ik ben ik opgevoed, weet je wel. Want ik zit als met mensen te praten en dan zeg ik u, dan zeg ik zeg jij u tegen mij? Zeggen, me, zeg, maar, zeg, maar, ik zeg ja, dat, dat me gewoon in me op. Dat ben ik gewenst, weet je wel? Oké, okay, nou, fijn, Ton, dan, uh, dank je wel voor, uh, voor jouw reactie in, uh, in App Radio. En uh, mocht je nog reactie hebben, dat kan dus ook via de Radio 1-app... of Twitter mee via hashtag App Radio. Dus wat vind jij is of uh, wat vindt u? Ja, daar gaan we het dus ook komend uur over hebben. Er komen nog meer stellingen voorbij. Uh, in dit eerste uur van App Radio is er dus aandacht voor een onderwerp... dat deze week al veel in het nieuws was... en waarover we veel berichten hebben binnenkregen, Facebook. Het zal je vast niet ontgaan zijn, de datalek van Facebook... de oproep van Arjen Lubach... Uh, om van Facebook af te gaan. Duizenden Nederlanders deden dit tegelijk. Gisteravond met het evenement Bye Bye Facebook. Dinsdag was de stelling in stand.nl. We kunnen prima leven zonder Facebook. Presentator Carl-Johan de Zwart sprak erover met historicus Rutger Bregman van de Correspondent. en Wart Wijndults, hoofddirecteur van Vrij Nederland. Even luisteren. Sorry is helemaal niet de hardest word. Carl-Johan de Zwart. Spraakmaker. Goedemorgen. Ja, dat geldt in elk geval voor Mark Zuckerberg. Want hoe vaak heeft hij al sorry gezegd voor de misdragingen van Facebook. Vandaag doet hij het alweer voor het Amerikaanse congres. Spraakmaker van de dag is journalist en historicus Rutger Brechtman. Goedemorgen Rutger. Goedemorgen. Geef jij makkelijk je fouten toe? Uh, ik hoop het. Waarom hoop je dat? Nou ja, lijkt me toch wel een beetje een gezonde houding. Dat je ja. makkelijk en eerlijk bent over het toegeven van je fouten. Ja, en blijf je dan ook geloofwaardig als je dat al de hele tijd doet? Nou, dat is, dat is lastig. Maar ik heb wel een paar keer meegemaakt dat als je bijvoorbeeld een artikel heb geschreven en een fout toegeeft... of we hebben bij de correspondent waar ik voor schrijf veel interactie met lezers. Ja. Als je daar dan zo expliciet mogelijk over bent, dat vinden lezers vaak geweldig. En dan zeggen ze, oh, maar nee, ik vond het eigenlijk ook een geweldig stuk. Dat was eigenlijk maar een klein dingetje. En dan ja, doet het er ook ja. niet meer toe. Nee. Goed, um, ja, hoe zit het nou met de gifgasaanval in Syrië? En heeft Israël nou wel of niet gebombardeerd in artikelen te verspreiden? En... Onbetrouwbare, liegende, megalomanen. Prima leven zonder Facebook. Uw standpunt horen op 0800-1101. Want bijna 11 miljoen Nederlanders zitten daarop. De een wat vaker dan de ander. Maar echt uh, zonder lijken we niet meer te kunnen. Is er een reunie van de voetbalclub? We krijgen de uitnodiging via Facebook. Heeft u iets te verkopen? Dan is Facebook de plek. Al dus Kalle uh, Johan de Zwart uh, afgelopen week in Stand.nl. En die reacties die stroomden binnen via de Radio 1-app. En uh, luisteraar Pieter die sprak zijn mening in via de Radio 1-app. Even luisteren naar, uh, naar Pieter, wat hij daarover te zeggen had. Wow. Nou, oh, uh, dat was inderdaad nog uh, het vorige fragment. Even eens kijken wat luisteraar Pieter zei. Ik ben een jaar of drie, drieënhalf geleden gestopt met Facebook... na het lezen van het boek The Circle van uh, Dave Eggers. Hij beschrijft daarin... Um, uh, hoe je wordt uitgeleverd aan uh, social media bedrijven. Bedrijven waarop geen controle is... en bedrijven die langzamerhand alles van je te weten komen... en daar commercieel hun slaatje uit kunnen slaan. Uh, als je dat boek gelezen hebt, dan, uh, dan bedenk je je wel drie keer... Uh, om nog op Facebook uh, te blijven. En uh, voor mij was de conclusie duidelijk. Kappen. Uh, met WhatsApp en Google is het lastiger, want die zitten al zo in je, in je hele dagelijks leven verweven. Maar probeer als het enigszins kan ook daar, uh, ofwel anoniem of uh, uh, op wat voor manier dan ook, in ieder geval niet in, jezelf in de kijker te spelen. Want uh, je levert je uit. En die bedrijven zijn uh, nogmaals ongecontroleerd. Niet goed. Ja, dus de ogen van Pieter werden geopend uh, door het boek The Circle. Ja, Jacob, hoe zit dat bij jou? Want gisteravond uh, zijn veel mensen van Facebook afgegaan. Ja. Arjen Lubach, heb jij nog getwijfeld? Uh, ja, ik heb wel getwijfeld, ja. Uh, het gaat om een uh, groot goed. Het gaat om, uh, om de privacy. Um, en dat is misschien een, een inkoppetje. Maar, um, ja, maar ik zit vooral met het punt... het zit aan zoveel dingen verbonden. Want je kunt je Facebook-profiel kun je wel je kunt het opzeggen. Maar dan ga je bijvoorbeeld inloggen... bij een andere applicatie die gebruik maakt van Facebook. En uh, dan heb je je profiel dan bijvoorbeeld wel opgezegd. Maar ben je weer terug bij af. Want dan wordt je profiel weer geactiveerd. Hmm. En ik heb een, uh, een poging uh, gedaan... om het boek te lezen van, uh, van de Circle. Maar ik ben, ja, van Dave Eggert ja van Dave Eggers uh, ik heb hem thuis in de boekenkast liggen ik ben na nou een pagina of twintig afgehaakt ik dacht ja ik, Waarom ja, ik, dan? Ja, ik dacht, ik begrijp het wel en uh, ik snap het. En ik heb niet een heel boek nodig die me helemaal dat gaat uitleggen. Maar misschien wil ik het ook gewoon niet uh, nee. allemaal weten. Nee, ik heb het wel uitgelezen. En ja, inderdaad, je leest dan van, het is heel eng allemaal. En het kan helemaal verkeerd gaan. Maar ja, toch blijf ik erop. Dat <lacht> is stom stomme, hè? Je weet dat het slecht is. Um, in verschillende opzichten. Ja, nou, in App Radio draaien we natuurlijk ook muziek... die door jullie, de luisteraars, is aangedragen. Luisteraar Mandy heeft het helemaal niet op Muziek op Radio 1. En daarover hebben we ook nog een stelling op, op Twitter. Te lopen, die kun je nog eventjes invullen. Gaan we het straks over hebben. Uh, wij vroegen haar wat ze dan wel zou willen horen. En toen zei ze het volgende. Want, weet je, ik hoef het echt niet. Ik kies mijn eigen muziek. Ik ben, uh, ben iemand die uh, uh, me uitermate kan storen overal maar muziek. En hoe harder, hoe beter. En hoe erger ik het vind, hoe harder ik weghol. Dus misschien is dat inderdaad wel het juiste antwoord. Doe maar niet. Nou, weet je wat? Wat ik ooit, wat ik ooit heb gehoord, dat, dat vond ik maar... dat is meteen een lang stuk, alhoewel daar is, is ook wel een, een, een, een korte variant in te vinden. Uh, je hebt van Carl Jenkins, The Arms Man. En dan heb je... Ken je die per ongeluk? Uh, ik zal hem heel even erbij pakken. En dat is muziek waarvan ik denk, nou, als er dan toch iets uh, muziek... dan denk ik van, nou, ik ben er zelf als een groot geschenk per ongeluk mee in aanraking gekomen door de radio. Echt prachtige muziek. Dus het is, het is uh, Carl Jenkins heeft het gemaakt uh, eind jaren 90, begin 2000. Uh, in verband met, nou ja, de Armenië, zegt het al. Uh, met de ellende in um, Armenië, geloof ik. Ik weet het even niet meer, daar ergens in het oosten. Maar het is prachtig, prachtig. Jenkins, uh, The Armed Man, uh, muzikant uit Wills. En het is de muziek die Mandy heel graag op Radio 1 zou willen horen. Het is, uh, hoe laat is het? Uh, kwart over vier inmiddels. Kwart over vier. En je luistert naar App Radio, het Radio 1-programma... waar we onze luisteraars op een voetstuk plaatsen... en wat we samen met onze luisteraars maken. En dus zijn we ook benieuwd naar hoe jullie dan naar Radio 1 luisteren. Een soort luisterportretten. En zo luistert Stefan naar Radio 1. Okay, ik luister denk ik ruim 20 jaar naar jullie. Ik luister eigenlijk alleen maar Radio 1. Ik ben niet zo muziek van, dus ik vind. Uh, ja, talk radio. Vind ik wel niet leuk. Ja, het is morgens vroeg. Hè, met uh, uh, met uh, Jurgen en zo. Dan luister ik wel graag. Uh, Eén vandaag, dagen dat al best morgens vroeg. En dan uh, avonds vind ik wel chill om te luisteren. En als ik s'avonds niet kan luisteren, luister ik wel met jullie meestal. S'avonds ga je. Ja, tot zover. Stefan over hoe hij luistert naar Radio 1. En wil jij reageren? Dan kan dat via de Radio 1-app. Of bel gewoon naar Radio 1. Dat kan via 0800 1121. Um, ook Erik reageerde via de Radio 1-app met de volgende reactie. En dan gaat het weer over Facebook, want daar hebben we het over... in het eerste uur Facebook en dan met name de likes, zegt Erik... Um, die men wel of niet krijgt, is voor sommigen sterk bepalend... voor hun zelfbeeld en eigenwaarde. Deze groep gebruikers is zo afhankelijk van deze vorm van erkenning... dat het hen moeite zal kosten er afscheid van te nemen. En we hebben Erik nu aan de telefoon. Ja, Erik, goedemorgen. Goedemorgen. En hele goede morgen. Ja, je hebt uh, gereageerd hè, toen, uh, toen je dit hoorde op, uh, op Radio 1. Het ja. onderwerp over Facebook. En we moeten stoppen met Facebook. Ja, hoe gaat dat dan in je hoofd, ben ik dan benieuwd. Van, jij zit dan te luisteren. Waar zat je te luisteren? Ik zat in de auto. Je zat in de auto. En uh, ja, hoe gaat dan dat, dat besluitvormingsproces van... Ja, nu ga ik toch echt even reageren. Oké, okay, goede vraag. Ja, weet je... Um... Mensen zijn... Eigenlijk in algemene zin erg afhankelijk van uh, hoe er naar ze gekeken wordt. Dat heeft alles te maken met uh, uh, zelfafwijzing en afwijzing. Ik heb daar veel over gelezen. Uh, en, en Facebook is typisch zo'n ja, mechanisme... waar uh, op basis van het aantal likes het zelfbeeld van mensen wordt, uh, wordt gevoed. Of niet, als je ze niet krijgt. En het is maar eigenlijk een doren een in het oog, dat is misschien een beetje een zwaar woord. Uh, maar dat, dat mensen zo enorm afhankelijk zijn van de erkenning uh, van anderen. Terwijl ik in basis vind dat uh, om je lekker in je vel uh, te voelen... je eigenlijk gewoon het geluk van binnenuit moet laten stromen. Ja. En ik zou mensen willen motiveren om, om, om daar gewoon werk van te maken. en De externe afhankelijkheden. Uh, zoveel mogelijk af te bouwen. Want dat is allemaal nep en dat is niet authentiek. Ja, want Erik, je zegt uh, afhankelijk van de likes... Hè, en je zegt ook, ik heb veel gelezen over afwijzing. Uh, ja, waar komt dat vandaan bij jou? Waar, waar komt die interesse voor, voor dat soort onderwerpen vandaan? Ja, ik heb in mijn omgeving een aantal mensen uh, leren kennen... die uh, uh, ja, op enig moment wel of niet goed in hun vel zaten. En als je daar gaat doorvragen van, hoe komt dat nou... Dan heeft dat toch te maken met uh, uh, ja, hoe ze zeg maar beoordeeld wordt uh, door de ogen van anderen. En die kijken dus ook vaak uh, naar zichzelf door de ogen van anderen. En dat vond ik eigenlijk wel een heel interessant fenomeen. En daar ben ik eens op ingedoken en daar wat, uh, wat literatuur over gelezen. Uh, zodat je een wat beter begrip kan krijgen van hoe dat in je bovenkamer eigenlijk werkt. En dat begint feitelijk al bij de geboorte. Hè? Uh, je wordt blanco geboren en je bouwt een, uh, een, een, een ego op, zeg maar, op basis van ervaringen... en hoe er met je omgegaan wordt. Uh, en dat ego is uiteindelijk sterk bepalend voor uh, je imago en je identiteit. Maar dat is allemaal nep. En het is allemaal gebaseerd op onwaarheden. Uh, dus, dus ja, dat, dat, dat triggerde mij. En toen ik die stelling uh, bij Stand.nl voorbij hoorde komen... Mm -hmm. dacht ik van, nou, dit is eigenlijk een ultiem moment om dat punt even te maken en om mensen aan te sporen. Uh, uh, ja, daar is gewoon kritisch over na te denken. Wat, wat doet iets met je? Ja. En, en waarom is het voor mij zo belangrijk om, om, om erkenning te krijgen uh, van anderen? Dus zo eigenlijk. Gisteravond was het, uh, was het grote bye-bye-event van Arjen Lubach. Heeft hij afgelopen zondag in Zondag met Lubach aangekondigd. Ja. Heb, je, heb je zelf gedacht om, uh, om Facebook te verlaten? Of hoe ga jij ermee om? Nou, ik kan het je nog zeker vertellen. Ik heb nooit op Facebook gezeten. En, uh, dus voor mij was dit eigenlijk geen issue. En het grappige is, is dat uh, toen in 2007 Facebook het, uh, het levenslicht zag. Uh, uh, ik, ik werkte toen uh, in de informatiebeveiliging. En ik had beroepsmatig heel veel met uh, uh, nou ja, goed, beveiliging van informatie en, en privacy uh, te maken. En ik wist... Vrij vroeg al uh, dat op het moment dat je uh, zeg maar uh, een product aangeboden krijgt, wat gratis is en dan met name een appje of een platform, ja, dan word jij eigenlijk het product. En uh, de enige doelstelling uh, van een bedrijf is: informatie verzamelen en, uh, over jou om uiteindelijk, en dat is precies waar Facebook nu natuurlijk uh, enorm door onder vuur ligt. Omgerichte advertenties uh, uh, te kunnen sturen. En ik vind het niet erg als, als mensen, zeg maar, alles van mij weten. Uh, maar ik wil wel graag heel ze uh, zelf kunnen bepalen uh, wie die mensen zijn. En ik wil me niet graag overleveren aan uh, ja, krachten en, en, en, en dingen die voor mij onduidelijk zijn. En, dus vandaar dat ik eigenlijk al vrij vroeg heb besloten om. Uh, in ieder geval niet met Facebook uh, mee te doen, ondanks dat mijn omgeving. Uh, maar vaak als een, uh, ah, een soort van paria heeft uh, uh, uh, be beoordeeld, zeg maar. Ja, je zei is Yo, hij heel nee, soort van stellig niet op Facebook... maar wel op andere uh, sociale platformen dan? Nou, nee, ik, uh, nee eigenlijk niet. Ik, uh, ik, ik, ik zit er niet. Uh, ik, ik, Google-accountje? Uh, Facebook. Uh, nee, ik heb, ik, heb, ik heb beroepsmatig wel ooit een uh, LinkedIn-profiel uh, gemaakt... Met heel veel tegenzin, omdat mijnzelfde perceptie van Facebook ook op LinkedIn van toepassing was. Ik kan me nog herinneren dat toen dat bij ons op het bedrijf te sprake kwam. We moeten met z'n allen op LinkedIn, want dat is goed voor je zichtbaarheid. Ik daar enorme bedenkingen over had, een discussie heb gevoerd met de aanwezigen in die vergadering. Maar ze keken me allemaal aan van joh, van welke planeet kom jij? En, en, en doet die zo'n paranoia. Uh, ze, ze was toen een roepende in de woestijn eigenlijk. Je was je, je tijd ver vooruit dan. Ja, nou goed, zo zou ik het misschien niet willen, willen, willen noemen. Maar uh, wel leuk dat je het zegt overigens. Uh, maar ja ik, ik, ja, ik vrees toch dat mijn, mijn vrees van toen... Ja, met, met uh, de, de, de realiteit van nu toch, toch wel klopt... Um, uh, ja, ik, ja, nogmaals, ik, ik, ik hoop dat meer mensen het uh, besef krijgen... dat uh, privacy eigenlijk wel een heel erg groot goed is. En dat moet je, dat moet je koesteren. En, en nogmaals, uh, het staat mensen vrij om zichzelf in de etalage te zetten... en om uh, ja, anderen de gelegenheid te geven zoveel mogelijk ze te winnen. Maar ja, je hebt er geen enkele controle over... Nee. En het is doodeng. Ja. Erik, we hadden het eerder over afwijzingen. Um, dat was eigenlijk de hele aanleiding... waarom je ook reageerde via de Radio 1-app. En wat ik me dan afvraag ja. is... als je, je hebt geen Facebook, hè? dus je krijgt ook geen likes. Nee. Waar haal jij nou je bevestiging ja. en je erkenning vandaan? Nou, dat vind ik een hele mooie vraag. Ik heb daar natuurlijk zelf ook over nagedacht. Want ook dat is voor mij een valkuil, Zoals dat voor ieder mens een valkuil is. Ik kan me nog een, uh, een, een, een, een, een marketingdeskundige herinneren... Maslov heette die, geloof ik, een of andere uh, wetenschapper. Die maakte een lijstje. Ja, exact. Uh, die maakte een lijstje van: joh, wat is voor mensen nou belangrijk? Hè? Nou, eten en drinken staat daar natuurlijk op plaats nummer 1, want zonder dat uh, wordt het niet wat. Uh, uh, behoefte aan liefde, behoefte aan seks. Ook on, niet, niet onbelangrijk, maar op de derde plaats stond volgens mij: behoefte aan waardering. En, en ja, is dat wel zo? Hebben mensen wel behoefte aan waardering? Ik denk dat in basis die waardering en die erkenning... uit jezelf moet kunnen komen. Omdat je gewoon een, een positief uh, uh, zelfbeeld uh, uh, ontwikkelt. Uh, en dat dus per definitie niet afhankelijk moet maken... van input van anderen uh, en externe. Dus, dus ja, ik zit eigenlijk uh, uh, in mijn kracht. Laat ik het dan even zo noemen. Het klinkt misschien een beetje zweverig. Uh -huh. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen, geen, geen, geen uh, erkenning... van anderen nodig om mij goed... Te voelen, om mij uh, lekker in de vel uh, te voelen. Dat klinkt... En, uh, uh, dat klinkt ja, heel... sorry. Nou, dat, klinkt, dat klinkt heel goed, dat, dat je dat gewoon zo zonder het hele sociale medium... dat je het helemaal niet nodig hebt en dat, uh, dat je zo uh, gewoon zelf in je kracht staat. En hier bij App Radio geven ja. we je twee likes. Deksels. Wat oh. moet ik dan? <laughs> Stomste, je broekzak. Ja. Erik, dankjewel. Ja, nee, ik, ik hang ze op, dankjewel en, en geniet. <laughs> Dank je wel. Dank je wel voor, uh, voor het reageren en blijf reageren natuurlijk... ook uh, op de dagelijkse programmering op, uh, uh, via de Radio 1-app. Dank je wel. We hebben nog steeds over Facebook en App Radio... ook Emiel reageren via de Radio 1-app met de volgende tekst. Ik ben zelf een beetje, niet heel zwaar, wel een beetje verslaafd aan Facebook. Ik had ergens gelegen, uh, gelezen dat Facebook alles in het werk stelt... om mensen zoveel mogelijk terug te krijgen op hun site. Hiervoor hebben ze psychologen en antropologen en dergelijke dat het op die manier verslavend wordt, vind ik zorgwekkender... dan het gebeuren rond privacy. Ik vind Facebook erg handig om bepaalde nieuwsites... en politieke partijen te volgen. Ik ben me er wel erg van bewust dat Facebook-vrienden geen echte vrienden zijn. We, uh, we, we besloten Emiel dus eventjes te bellen... om even door te vragen over zijn Facebook-gedrag. Ik was wel van plan te blijven op Facebook. De privacy maak ik me niet zo heel veel zorgen om. Omdat het, ja, het gaat dan om 87 miljoen accounts, geloof ik. Maar ik geloof dat er wel 2 miljard mensen op Facebook zitten of zo. Dus het is een heel klein aantal. En nou ja, waar ik me meer zorgen over maak... is dat het, dat het zo verslavend mogelijk wordt gemaakt eigenlijk. Dat vind ik wat zorgwekkender. Ik zet er niet zo heel veel zelf op. Maar het is, ik merk dat ik... Ik weet niet precies hoe vaak, maar echt heel vaak op een dag... gewoon even zitten kijken wat er allemaal gebeurt en zo. Ja, in het begin toen e-mail net kwam... Toen, toen zat ik de hele dag e-mails te checken... maar nu zit ik de hele dag mijn Facebook te checken eigenlijk. Ja, ik heb er wel bij de bedenking van... ja, Facebook vrienden en zo, dat zijn... Zijn geen echte vrienden. Dat hou ik wel in mijn achterhoofd. Wat het echt verslavend maakt is dat er altijd nieuwe dingen op staan. Uh, dat je, soms staan ook wel weer verrassende dingen op of zo. Dus. Eindoordeel, god. Nou, het is een beetje verslavend. Uh, maar ik vind het wel heel nuttig. Ja, tot zover de reactie van Emiel. Zijn reactie ging over Facebook. Um, jij kunt ook reageren als je een mening hebt over Facebook. Of als je een mening hebt over tutoyeren op Radio 1. Moet je dat nou wel of niet doen? Of moet u dat nou wel of niet doen? Bel 0800 1121. Je kunt natuurlijk ook reageren via de Radio 1-app. Daar is het hele programma omheen gebouwd. Dus dat zou een logische reactie zijn eigenlijk. En ook twitteren met hashtag app radio. En tot slot het uh, onderwerp uh, Facebook gaan we afsluiten met Nicolette. Want zij liet ons via de... Radio 1-app het volgende weten. Een aantal jaren geleden had ik nog een eigen pagina. Ik deed er niet veel mee. En nu al zeker drie jaar geen Facebook meer. Mis het helemaal niet. Account ook echt verwijderd. Heb ook geen Twitter meer. Misschien mijn leeftijd, 50, waardoor het me niet boeit. Nou, en ook Nicolette hebben we even teruggebeld... om het verhaal achter haar Facebookloze leven te horen. Ik heb mijn account ook echt actief laten verwijderen. Ik besta er niet meer. is omdat ik merkte dat ik... Uh nieuwsgierig werd naar dingen waar ik vroeger nooit nieuwsgierig naar was. En dat ik uh, soms een half uur tot een uur achter een uh, informatie aan het lezen was... Uh, over bezigheden van andere mensen... waar ik eigenlijk helemaal geen interesse in heb en had. En uh, dat ik dan op de bank een, een mooi boek had liggen... waar ik niet aan toe kwam. Lezen is een grote hobby van me. En uh, ik was wel aan het lezen, maar allemaal nutteloze, onbelangrijke informatie... Um, ik merkte ook, ik, ik werk op een uh, school, ik ben docent en uh, coördinator studentenzaken... op een uh, kleine mbo-opleiding, dat als studenten op maandag uh, niet op school uh, kwamen... dat ik dan ging kijken of ze een Facebookpagina hadden... om erachter te komen wat ze in het weekend hadden uitgespookt. Zodat ik ze daar dan vervolgens uh, eventueel mee om de oren kon slaan... Um, en toen ben ik ook daar wat meer over gaan nadenken. Toen dacht ik ook oh, dat is eigenlijk te gek ook. Dat zij het erop zet is prima. En natuurlijk kunnen ze daardoor uh, door de mand vallen... als ze melden dat ze ziek zijn. Terwijl ze uh, een, een nachtje zijn doorgezakt. Allemaal goed. Maar moet ik dat op die manier gaan uitzoeken? Nee, dat is mijn rol niet. Zodoende uh, ben ik gestopt op een gegeven moment... Met, met dat soort dingen bekijken. Maar ik merkte ook dat... ja. Alle andere informatie. Ik had niet het idee dat het een meerwaarde had. Ik had ook niet een beter contact met vrienden in het buitenland. Want het, het contact had ik al uh, af en toe. En uh, door Facebook ja, zag ik wat ze deden. En konden zij zien wat ik deed. Maar dat, dat maakte het contact niet leuker. Of, of, of weer hechter dan voorheen. Als het hecht was, was het hecht. En als het uh, sporadisch was, dan was het dan bleef het daarbij. Uh, daarnaast natuurlijk alle uh, informatieuitwisseling... tussen allerlei uh, instanties. Die dan, uh, maar goed, daar, daar kwam ik pas veel later achter. Dat je natuurlijk ook je hele leven uh, openbaar maakt... met alles erop en eraan en advertenties en nou, et cetera, et cetera. Maar dat was niet eens mijn belangrijkste reden. Het was meer dat het uh, ja, enorme tijdverspilling uh, bleek te zijn... En uh, ja, ik mis het totaal niet. Ik, uh, ik doe er niets meer mee. Ik uh, vind er niks meer van, ook dat is ook wel fijn. Het is echt een uh, gesloten hoofdstuk. Van dat boek, dat Facebook. Tot zover de, de reactie van uh, Nicolette over het Facebook-verhaal. Uh, uh, dat sluiten we bij deze ook een beetje af. We gaan over, uh, over naar uh, Everybody Appy, zoals ik het uh, zelf graag wil noemen. <lacht> ik uh, moet zeggen, is ook weer een groot experiment. We gaan uh, middernacht gaan we in ieder geval live bellen de mensen uh, die ons appen: die naar uh, Radio 1 appen. En dat deed ook uh, Lucie. En we gaan kijken of ze, of ze gaat opnemen. Het is natuurlijk een, uh, een experiment. Uh, we gaan in ieder geval voor jou aan de slag. Er komen iedere dag talloze apps binnen met de vragen over uitzendingen. En het mooie is, is dat wij die vragen echt gaan beantwoorden voor jou. Nou, laten we beginnen met de vraag van Lucie. Dit is de voicemail van Lucie. Ja, de voicemail van Lucie inderdaad. Lucie ligt een een nog, uh, nog te slapen. Uh, we hebben haar dus eventjes uh, aan de telefoon. In ieder geval. Voicemail. En naam achterlaat. Dan ben ik zo dus terug. Ja. ja, tot zover de voicemail van Lucie. Ja, we zitten inmiddels op de voicemail. Uh, Lucie, uh, goedemorgen. Je spreekt met Jacob en Misha van App Radio. Je stuurde ons afgelopen week een bericht naar aanleiding van een onderwerp... over ouderen die werkzoekende zijn. Nou, Jurgen van den Berg die vertelde in het Radio 1-journaal... Dat, dat daar een website voor was opgericht. Maar uh, hij zei niet echt specifiek welke dat was. En je had daar een vraag over. Even luisteren wat die vraag ook alweer was. Werkloze 60-plussers die maar moeilijk aan een baan komen... dat is nog steeds de harde realiteit. Ouderebond Anbo komt daarom vandaag met een vacaturesite... die is speciaal gericht op oudere werkzoekenden, werkgevers en zzp'ers... Ja, je had dus een vraag over welke website het was. Nou, in het kader van uh, app, uh, app Radio op verzoek hebben we dat uh, voor je uitgezocht. Het juiste antwoord op deze vraag is dat de AMBO, de Belangenorganisatie voor Ouderen... samen met uitzendbureau Ervaren Jaren, een website hebben opgericht... die te vinden is op ambo.nl slash werkt. Nou, ook Vera reageert via app en je zegt... je kunt alleen op ambo.nl slash werkt als je lid bent van de, uh, als je lid bent van de AMBO... Dat hebben we ook nog eventjes gecheckt, Vera. En dat klopt dan juist uh, niet. Je kunt ook zonder een account kun je, uh, solliciteren. Dus via anbonl werkt. Nou, heb je dus vragen? Dan kun je gewoon reageren via de app. En dan zoeken we dat voor je uit. Ja, en de vraag waar je dit uur nog op kunt reageren is: Moeten we op NPO Radio 1 tutoyeren? Nou, er wordt al goed gereageerd via de Radio 1-app, zie ik nu. Uh, Vis die zegt: uh, U behoort de standaard te zijn. Luistert de hele dag in de vrachtwagen naar Radio 1. En over het algemeen gaat dat goed, behalve in het programma De Nieuwsbv. Okay. Uh, Steven die zegt... U zeggen moet ten alle tijden behalve bij een persoonlijke relatie. Ook stoor ik mij als iemand vraagt of hij, je, of, of hij je of jij mag zeggen. Omdat het antwoord daarop alleen ja kan zijn... terwijl je misschien nee wilt zeggen en met u aangesproken wilt worden. Nou, heb je ook een mening van moet er getutilleerd worden op Radio 1? Uh, reageer via de Radio 1-app of bel ons live 0800-1121. Dit is in ieder geval de mening van luisteraar Erik. Ja, dat vind, ik, dat vind ik een goeie. Ik heb me heel lang geërgerd aan de IKEA-communicatiestijl, eigenlijk. Van, neem hier je tas, zet hier je winkelwagen neer. Uh, maar ik denk dat dat een leeftijdsdingetje is, uh, is geweest. Wat ik wel heel chic vind, is dat uh, sommige interviewers en presentatoren... voordat ze aftrappen en in gesprek gaan met hun gast... Uh, even zeggen dat er is afgesproken dat er geditraëerd mag worden. Dat vind ik wel chic En dat vind ik wel mooi. Uh, ik zou dat er ook echt in houden, want uh, uh, kijk, een interviewer hoort in mijn beleving of een journalist uh, altijd een zekere mate van objectiviteit uit te stralen. En als er heel snel en gejijd wordt, zonder dat je de context als luisteraar snapt, dan is het net of ze elkaar de avond tevoren op een verjaardagsfeest hebben gezien. Uh, en wat zou dan de objectiviteit van de journalist misschien ter discussie kunnen stellen. Snap je wat ik bedoel? Ja, tot zover. Ik snap het, Erik, uh, wat je bedoelt. Tot zover de reactie uh, van hem. Je kunt dus reageren 0800-1121 of reageer via de Radio 1-app. Um, er is ook een stelling op Twitter. Hebben we uh, uh, net voordat ik ging slapen alvast eventjes op Twitter geslingerd. Wel of niet tutoriëren op Radio 1. Dat bespreken we vannacht in App Radio. Um, en er wordt op, wel flink op gestemd, moet ik zeggen. 20% zegt uh, je moet, iedereen moet gewoon met u worden aangesproken. 13% met iedereen jij. En het grootste uh, goed, 64 zegt, Het is afhankelijk van de spreker. Ja, nou, ik, vind, wel ik, bij aan. ik vind die laatste vind ik wel, uh, wel, wel grappig. Want ook met die reactie die je in de Radio 1 hebt uh, van uh, Steven. Die zegt van ja, het is ook wel ongemakkelijk als mensen zeggen: van ja, uh, mag ik uh, je en jou zeggen? Dan ben je toch wel geneigd om te zeggen van uh, ja, dat is goed. Dan ga je niet zeggen. Nee, ik ben mevrouw. Ik ben mevrouw Blok. Terwijl je het misschien toch prettiger vindt. Ik vind dat wel prettig, ja. <lacht> Oké, okay, mevrouw Blok, dit programma wordt mede, of moet ik zeggen... vooral door de appgebruikers, door de luisteraars... en jij dus van Radio 1 uh, gemaakt. En, uh, en nou, daar zijn we jou heel erg dankbaar voor... want zonder die input dit programma dus niet. Uh, er wordt ook gevraagd om muziek. En uh, dat kan aangedragen worden door jullie, door onze luisteraars... en dat deed ook Daan. Een heel mooi liedje vind ik uh, Il Pescatore van Fabrizio de André... over een, een visser die op het strand zit te vissen... Een moordenaar komt voorbij en dat is volgens mij zelfs wat hij, wat hij denkt dat gebeurt. Het gebeurt allemaal niet echt. En twee politieagenten die, uh, die vragen hem van goh is hier toevallig, toevallig een moordenaar uh, voorbij gelopen. Ze lopen door, hij hoort schoten en uh, het gebeurt allemaal niet echt. Dus hij blijft met zijn glimlachje lekker zitten aan het strand. Het, vertelt eigenlijk, het zegt ook weer niet zo heel veel, maar ik vind het wel een heel leuk liedje. All'ombra dell'ultimo sole S'era si assopito un pescatore E aveva un solco lungo il viso Come una specie di sorriso Venne alla spiaggia un assassino Due occhi grandi da bambino Due occhi enormi di paura erano gli specchi d'un'avventura E chiesi al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. E chiesi al vecchio dammi il vino o se tessuno un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane per chi diceva o sei te ho fame. Fui il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile. ero in sella due gendermi vennero in sella con le armi chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino ma all'ombra dell'ultimo sole era subito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso ja, het was uh, Il Pescatore van Fabrizio di André. Aangedragen, niet door André, maar <laughs> door luisteraar Daan. Um, ja, hoe luister jij NPO Radio 1? Is dat in de auto, thuis, tijdens het hardlopen, onder de douche? Wat zijn jouw favoriete programma's? En wanneer zet je juist de radio uit? Dat willen we weten van jullie, van de luisteraars. En zo luistert Monique. Ik vind dat er vrij oppervlakkige journalistiek wordt gepleegd. Ik vind dat er heel erg slecht wordt geluisterd naar wat de mensen zeggen. En dat er heel erg heel erg Weinig goede journalisten op de radio zijn die uh, een, iets horen en dan daar een vraag over stellen. Ik merk heel vaak, en ik luister dag in dag uit naar Radio 1, dat ik hier iemand iets hoor zeggen... en dat ik denk, waarom wordt hier niet iets over gevraagd? Of waarom gaat hier niemand op in? Want wat die man of vrouw zegt is totale kul, of het is niet waar. Of je vraagt er op zijn minst, hoe komt u erbij, of hoe weet u dit? Um, maar dat gebeurt gewoon heel weinig. Ja, nou, er wordt voorbij gegaan aan het begrip uh, journalistiek en uh, vooral aan het begrip presentatoren. Uh, en dat begint met luisteren naar wat de gesprekspartner zegt. En uh, we zijn heel erg vaak bezig met het maken van een programma wat al deels op papier staat, denk ik. En uh, dan gaan ze gewoon over naar de volgende vraag. Terwijl de vorige vraag niet beantwoord is of een wedervraag had moeten opleveren. Uh, maar die twee stellingen voor of tegen, ja, dat is natuurlijk een manier om radio te maken. Het levert heel veel onderbuikreacties op. Daar, ben ik niet, uh, daar ben ik niet, vind ik niet altijd even leuke radio. Ik uh, luister uh, het liefst naar Kunsthof en, uh, en naar Argos. En naar uh, de, hoe heet het, uh, het geschiedenisprogramma op zondagochtend, OVT. Ja, eigenlijk de programma's die iets meer tijd krijgen en nemen om goed op iets in te gaan. De grootste afkeer heb ik van die onderbuikreacties op de radio. Zoals In de Bus en uh, Het Standpunt en uh, WNL. Ja, dat zover Monique over hoe zij naar Radio 1 luistert. Um, ik moet er een beetje om lachen, want we hadden, voordat we dit programma begonnen... zei ik van, joh, laten we geen draaiboek maken. En Monique zegt, joh, ik heb het gevoel dat een programma... misschien wel helemaal op papier staat... en dat er helemaal geen ruimte meer is voor de input van, uh, van de luisteraar. Nou, luister. Ja... <lacht> 14 pagina's liggen er voor me voor een programma. wat helemaal gemaakt uh, wordt uh, door jou. En dat kan uh, 0800 1121. Uh, bel je, uh, zit je erin of app via de Radio 1-app. of gebruik hashtag app radio via uh, Twitter. Ja, Ik vind het ook wel mooi wat ze zegt over dat luisteren. Want ja, uiteindelijk is dat ook bij het interview. is dat het allermoeilijkste eigenlijk. om echt naar iemand te luisteren. Maar vind je dat het uh, plat geproduceerd wordt, veel radio? Radio 1 bijvoorbeeld. Nou ja, ik denk wel dat er heel je veel... Je zit ook op zaterdagmiddag met radar. Ja. Is dat plat geproduceerd, vind je? Ja, maar dat is wel een programma waarbij het moet. Ik okay. kan niet zomaar lukraak uh, een bedrijf gaan aanpakken. Nee. Dat moet wel gewoon helemaal kloppen. Dat moet langs een advocaat zijn geweest. Dat moet helemaal gecheckt zijn. Maar ik denk wel dat heel veel programma's... wel uh, uitgebreid op papier staan. En zelfs, ik heb bij verschillende programma's gewerkt... dan staan er ook de antwoorden ook bij... waarvan, uh, waarvan gedacht wordt dat de, de geïnterviewde die gaat geven... Ja, nou, er komt een, een beller, komt er binnen. Ik zie er geen naam bij staan. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben Benny Meijer. Hallo, Benny Meijer. Uh, waar wil je op reageren? Ja, ik wil even gewoon reageren op het uh, jij en uh, op u zeggen. Ja, want daar hebben we het eerder <coughs> gehad in, uh, in dit uh, programma. En daar hebben we ook een stelling op op Twitter. Dus uh, wat, wat, wat vind je? Kunnen de programmamakers gewoon uh, je of jij tegen de luisteraars zeggen? Of bijvoorbeeld tegen een minister moet je je of jij of u zeggen. Wat vind jij? Of u? Nee. Ja, ik vind, uh, ik vind, u. En dat heeft alles te maken, denk ik, met uh, het respect voor elkaar. Ik vind uh, iemand die je goed kent, uh, nou, als je iemand op de radio aan, aan de lijn hebt, uh, die voor uh, een vreemde is, dan uh, vind ik u een stuk netter. Ja, maar u is ook wel iets. U heeft ook wel iets ja. afstandelijks, hè? Uh, ja, daar zit misschien ook wel wat in. Maar, uh, Ja, dat is ook de kern van waarheid, hè? Maar ah. het, het komt wat. Uh, ja, het komt toch wat, wat, wat netter over, vind ik. Uh. Ja. Uh, ja, ik vind het gewoon. Uh, nee, uh, alles wat netter. Uh. Wat, wat dat betreft ja, vind je het misschien ik mooi wel... hoe de Belgen het aanpakken. Want die zeggen heel vaak, u, hè? Op, op, uh, op dit soort dingen. Ja, nou, ik ben. Eh. Uh, uh, Kleine transportonderneming, ik heb veel in, du in Duitsland. En ja, daar heb ik bij, bij, bij klanten waar ik twintig jaar kom, waar je nog u zegt. hele uh, Duitsland. Ja. ja. En dus, uh, ja, ik vind mekaar allemaal bij de, bij de voornaam uh, noemen. Daar was ik al op tegen toen mijn kinderen op de lagere school zaten. Dat hier uh, ja, dat, dat vooral bij de voornaam uh, werd genoemd. Uh, ja, ik vind dat niet helemaal... Uh, Nee, ik vind dat uh, niet helemaal netjes. Uh. Nee. En Benny, wat ik ja, moet dan... dat is een... Benny, ja? als je dan zeg maar als luisteraar wordt aangesproken. Benny Meijer, meneer Meijer. Um, als ja? je dan als luisteraar wordt aangesproken, bijvoorbeeld zoals ik dan ook een oproep doe: hè, van uh, wat vind jij van deze stelling? Zou ik dan eigenlijk ook moeten zeggen: wat vindt u van deze stelling? Ja, misschien wel, ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, het is gewoon letter. Ja, ik vind het gewoon netter. En uh, ja, verder wil ik toch even ook reageren op Radio 1. Ik luister uiteraard ook heel veel Radio 1 op uh, in de vraagwagen. Ja, want we zijn wat eigenlijk uh, tijdens ik... dit programma ook met een soort van uh, luisteraarsonderzoek zijn we bezig. Je kunt natuurlijk een marktonderzoekbureau kun je voor duizenden euro's inhuren. Maar je kunt ook gewoon ja, de appgebruikers een keer uh, terug gaan bellen. En zo hebben we dus de heer Meijer uh, aan, de, aan de lijn. Wat, wat, wat voor luisteraar uh, bent u? Ik luister vrij frequent Radio 1. Ik mag, de uh, heer ja, Kogelmans mag ik heel graag uh, horen. Eén op of half twaalf? Dat, uh, ja, vind ik uh, heel scherp uh, uh, ja, kunnen praten. Een uh, uh, nadeel van sommige programma's op Radio 1 vind ik, uh, vooral met journalisten, als ze gezamenlijk een discussieprogramma hebben, er is niets vervelender als luisteren naar dat ze dan door elkaar zitten praten. Hmm. Ja, En ik snap dat, ik kan dat wel eens begrijpen... in het heet van de strijd, met een discussie. Maar dat, dat, dat is niet fijn om na te luisteren. En worden ze, juist... Echt, uh... ja, worden ze juist ook uh, de mening van Monique... Die, die zei van, nou, programma's op Radio 1... worden uh, ja, een soort van kapot geproduceerd. Uh, worden al helemaal eigenlijk uh, op papier gezet... en er is weinig ruimte voor spontaniteit. Is dat ook iets uh, wat u herkent? Uh... Hmm. Nee, eh, niet, niet meteen, nee. Want ik vind, eh, tussenmiddag ook dat programma met, met, die, eh, met die vragen, vind ik, eh, ja, vind ik super interessant. Ik volg zelf ook het nieuws en dan doe je meestal ook mee met die quiz. Ah, de Nationale nieuwsquiz. ja. Eh, ja, en eh, nee, dat, dat vind ik niet. Ik vind, eh, nee, dat kan ik niet zo zeggen. Ik vind wel dat, dat er wel ruimte is als er een luisteraar... Eh, aan de lijn uh, is uh, dat daarna gehoord uh, wordt. Nee, dat okay. kan ik... Uh, nou, dus, maar, dat is even mijn, uh, mijn mening. Ik vind dat uh, tot de jaren wat we doen met z'n allen... dat het uh, ja, iets, uh, iets te ver gaan. Nou, fijn bedankt voor deze reactie, heer Meijer. En uh, nog een uh, veilige thuisrit, of een rit uh, misschien naar huis... of misschien nog uh, aan, het, uh, aan, het, uh, aan het werk nog? Geen idee, eigenlijk? Ja, ik ben nog, ik ben aan het werk nog niet zo lang... En, uh, dus uh, we zijn bezig. En ik wens u ook een prettige dag. Ja, fijne, fijne nacht. We gaan naar uh, de Duitse grens, als ik het een beetje goed kijk. We gaan naar Aalten, naar uh, Minten. Goedemorgen. Goedendag. Ik ben het absoluut niet mee eens dat er zoveel uh, op de televisie komt, op de radio. Dat, dat er altijd dezelfde programma's zijn. En, en dat, dat je onderling uh, helemaal niet geluisterd wordt. Van mensen die op zich niet lekker in orde zitten. Sorry, wacht even. Ik, ik begrijp het niet helemaal goed. Dus uh, het gaat om het luisteren naar elkaar? Ja, dat, uh, als je uh, overdag uh, belt ja. en dan word je niet teruggebeld. Oh. Dan zie je te wachten waag, en te wachten. En, ja. en, en, en nog uh, word je niet teruggebeld. Mijn nummer. Dit bij jullie wel bekend, maar ik vind het niet dat je schandalig behandeld wordt door een hoop instanties. En dan heeft het met name over teruggebeld worden. Zeg maar, u belt in bij een programma, u heeft een reactie. Uh, bijvoorbeeld... ja, dat doen we overdag. Ja. En, en ook straks luister ik maar. Maar nu zit u in de niet... uitzending, hè? Eh? Nu bent u in de uitzending. En we luisteren. Ja, nee, dan, dan, dan, dan, daarom doe ik dat ook. Ja omdat je overdag een ander ook de kans geeft. Maar ik vind niet, niet uh, als ze hun nummer noteren, dat ze nooit terugbellen. Maar hoe, hoe, doet u, hoe doet u dat trouwens? Want u zegt, ik, ik reageer ook overdag. Luistert u uh, 24 uur per dag naar Radio 1? Ja, altijd. U bent wat dat betreft dus een hele vaste luisteraar. Wat vindt u dan van het feit? Uh, moeten de programma ze u of jij bijvoorbeeld tegen de luisteraar zeggen? Mijn nee, de... voor, voornaam is belangrijker, Wilma. Dat, dat is uh, belangrijker dan... Wanneer ik heb een geheime uh, telefoon... maar die wordt geregeld, gebeld door Engelse mensen... De, en door verschillende instanties... Uh, van, kunnen we u lid maken... Ik heb geen nummer en dat blijft gewoon zo. Oké. Okay. Nou, helder verhaal bij deze. En het, uh, het punt, is, uh, punt is gemaakt... En via de Radio 1-app komen ook reacties binnen. Onder andere eentje van Vis en die reageert... dankjewel Vis voor je reactie... en die reageert over uh, na aanleiding van de ja, Radio 1-gesprekken... die we nu hebben van wat vind je van de zender. En hij of zij zegt... veel gesprekken worden vaak afgekapt... omdat er zo nodig een plaatje gedraaid moet worden. Nou, volgend uur hebben we daar een stelling over. We moeten meer of minder muziek op Radio 1. Of dat de reclame eraan komt. Meer tijd nemen voor onderwerpen zou veel respectvoller overkomen. En dus niet zoveel mogelijk onderwerpen in een uurtje willen proppen. Het is uh, tien voor vijf. Je luistert nog steeds nog uh, App Radio op Radio 1. We gaan het hebben over het rookbeleid. Een onderwerp waar veel reacties via de app op kregen... is, het, uh, is das, dat, dat onderwerp. Iedere ochtend rond ongeveer half negen... wordt de stelling van Stand.nl alvast bekendgemaakt... in het Radio 1-journaal bij Jurgen van den Berg. En kunnen de luisteraars alvast stemmen op de website van Radio 1. Nou, de stelling van afgelopen maandag ging over... of alle rookruimtes verboden moeten worden. En zo klonk de oproep van prestator Cal-Johan de Zwart. De stelling is, alle rookruimtes moeten worden verboden. Clean Air Nederland, de anti-rookorganisatie die het voor elkaar kreeg... dat de rookruimte in de horeca dus op termijn worden gesloten... Nou, gaat opnieuw naar de rechter als het kabinet niet snel besluit... tot een verbod op rookruimte in openbare gebouwen. De Tweede Kamer heeft bijvoorbeeld nog een rookruimte. En de Eerste Kamer ook. Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje vreemd. Met een overheid die zegt te streven naar een rookvrije samenleving. Dus de stelling is vanochtend, alle rookruimtes moeten worden verboden. Ja, dat uh, was de stelling in Stand.nl. En uh, Stefan, uh, die was er gelijk bij en reageerde via de Radio 1 app met een ingesproken boodschap. Want dat kan ook. Zeg, die club wat daar weer tegen is, dat zal zeker ook zo'n club zijn, die zelf uh, allemaal ex-rokers zijn. Maar ik zeg maar zo: hoeveel stinkende vervuilende auto's rijden daar niet uh, rond? Uh, uh, stinkende vliegtuigen wat overvliegen allemaal. Ja, Dat is toch ook hartstikke slecht vol. Maar dat doen we allemaal niks tegen. Nee, de rokertjes pesten. Dat is het leukste. Vlekker toch op. Veilig Spergen Cut Club, dat jullie zeiden. Nou, nou, ja, wel Stefan. duidelijke taal inderdaad, ja, Stefan. Een stevige reactie, hè? Ik moet zeggen, bij de voorbereiding van dit programma... want we hadden het over hoe, hoe, hoe erg moeten we dit programma gaan produceren... ik dacht, nou, laat ik van tevoren eens eventjes met Stefan bellen. Het was een heel aardige gozer. Nee, maar ik bedoel, in de zin van... Uh, uh, ik bedoel, hij heeft wat grof ja, taal je, gebruikt. Ja, je denkt van, uh, nou, wat is dat voor, uh, voor iemand... Die, uh, die, die dat soort woorden uit zijn mond... Ja, maar uh, hij, zei, de... hij zei tegen ja. mij, ik reageer in de heat of the moment. Ja. Um, goed, gaan we door? Nou ja, we gaan door, want we hebben, je hebt hem dus gebeld. En laten we even luisteren naar uh, hoe hij zelf terugkijkt op die reactie. Precies. Kijk, ik rook toevallig. Dus ja, en ik heb gewoon zoiets... Ik ben nu 37. Ik weet al eigenlijk uh, hoe ik van de basisschool af ging. Ik kreeg al op de LTS uh, het boekje hoe slecht roken mooi mooie was. Dus ja, het is niks nieuws. Dus mensen die nu nog soorten kanker hebben gekregen van roken... Ja, ik is schuldig het dom. Had je niet moeten roken. Kijk, ik rook zelf ook. Maar wat ik gewoon triest vind, we zijn al zeg maar uit de café verbannen. Mag dan niet meer je sigaretje roken met een pilsje dan? Nu willen ze ons al van het terras verjagen. Nu die rokokken allemaal, wat een flauwe kul gewoon. De rokers brengen ook geld op in de staatskas. Kosten schijnt ook geld, maar volgens mij brengen we nog altijd meer in de staatskas dan we kosten. Um, tot zover de reactie van uh, Stefan. Ik moet zeggen, het was een, een animerend gesprek wat ik met hem had. Hij zei, ja, ik reageer dan in the heat of the moment... en ik gebruik dan de Radio 1 app. En je kunt, uh, zoals Michiel zei, je kunt dus uh, ook gewoon gesproken berichten kun je insturen. En dan kunnen we die heel gemakkelijk afspelen hier in de studio van Radio 1. Dus dat kan gewoon ook nu gewoon tien voor vijf op Radio 1. kun je gewoon een bericht kun je sturen. En dat komt dan hier bij ons binnen, App Radio. En mensen doen dat ook op dit moment. Hartstikke goed. Dank daarvoor. Want uh, in de Radio 1 app zie ik een reactie van Remco... En hij reageert op de vraag van dit uur... moet er nou wel of niet getutoyeerd worden op Radio 1? En hij zegt... Tutoyeren is geen eis voor Radio 1. Veel belangrijker voor je geloofwaardigheid... is het elimineren van misplaatste jovialiteiten... of het uitbannen van meningen van presentatoren... Nou, ik heb wel wat meningen van presentatoren over bij horen komen. Moeten we misschien mee stoppen. Um, als drie experts in een forum zitten, is de presentator, de presentator geen expert. En daarnaast wordt er inderdaad niet geluisterd... maar enkel het draaiboek gevolgd is zo fout. Een van, de grootste, een van de drie grootste ergernissen op radio. Ja, ik vind het toch wel leerzaam, deze, deze reacties. Ja, zeker. Uh, ik bedoel, als je er zo uh, naar luistert... maar ik vind het vooral leuk dat we gewoon alle gebruikers... die gewoon inbellen, nu op 0800-1121... die kunnen we gewoon eindelijk een keer echt goed aan het woord uh, uh, laten. Maar ook alle mensen die dus uh, geappt hebben... en ik moet eerlijk bekennen, het zijn honderden berichten... Hè, die via de Radio 1-app uh, uh, in de nacht uh, en overdag allemaal binnenkomen. Uh, dus het is, um, het is een hoop wat, ja. wat er binnenkomt. En het, is, uh, het zijn een hoop meningen. En we proberen natuurlijk in de programmering... zoveel mogelijk daar aandacht aan te, uh, aan te schenken, maar... Um, ja, we hadden het er straks over hoe geproduceerd moet een programma zijn. Die had, ik geloof dat Monique was, die had er ook een heel duidelijke mening over. Ze ja. zei, er wordt misschien wel iets te veel uh, geproduceerd. Nou ja, dat herken ik wel. Want ik denk wel dat heel veel makers toch een soort van freak zijn. Want je grootste nachtmerrie als radiomaker is, denk ik... om met je mond vol tanden te staan en te denken... ja, waar moet ik het nu over gaan hebben? Dus ik denk wel dat heel veel makers iets op papier willen zetten. En dat het ook wel goed is om daar uh, ja, af en toe van, uh, van af te wijken... en het los te laten. Ja, nee, uh, zeker. Um, we hebben nog zeven uh, minuten tot de klok van vijf uh, uur. En dan komt het de NOS Radio 1-journaal uh, erin. Um, ja, je kunt dus bellen. 0800 1121. Uh, of reageren via de Radio in app We hebben ook nog een ruimte voor muziek. Dat kan, dat kan ook. Ik zal eens kijken of we nog wat, uh, nog wat fijns in de, in de bak hebben staan. We gaan in het volgende uur... Uh, los. is lekker los. Ja, is dat het staat niet uit? op papier en, en jij denkt niet. gewoon, ja, muziek, ja, kom maar door. Maar uh, alvast eventjes, Nana, uh, vooruitlopend op het volgende uur... Uh, qua uh, wat we het volgende uur gaan, uh, gaan doen. Want dan hebben we het namelijk over meer of minder muziek op NPO Radio 1. Nou, dat bespreken we dus tussen vijf en zes. En ik moet zeggen, daar werd heel heftig op gereageerd. Ook in de voorbereiding van het programma uh, van dat mensen zeggen... ja, dit, ik zou wel uh, meer muziek... Ik zou wel minder muziek. Iedereen heeft daar een mening over. Wat vind jij daarvan? Ja, ervan? ja ik, ik vind het. Kijk, muziek is een heel subjectief iets natuurlijk. Ik moet meteen denken aan die reactie van Remco op de Radio 1: van ja, presentatoren en hun meningen. Wat doet het ertoe? <lacht> maar ja, ik vind muziek uh, belangrijk op de zender. Omdat je toch eventjes lucht hebt. Het is een uh, nieuws- een en sportzender. Soms ook hele zware gesprekken. Uh, gesprekken waar je goed je aandacht bij moet uh, houden. En dan is het goed voor je aandachtspan om eventjes muziek te horen. Om eventjes, uh, om eventjes weer tot adem en om die informatie... want de, er is een hoge informatiedichtheid op Radio 1... om dat eventjes te verwerken, bedoel je? Ja. Maar het is natuurlijk wel heel lastig, want muziek is heel subjectief. Dus wat de een mooi vindt, vindt de ander vreselijk. Dus het, het, je hebt, ik denk dat het wel zo zoiets is... wat je gewoon heel moeilijk goed kan doen voor iedereen. Oké, okay, nou, laten we eventjes die informatie tot ons rusten... en we gaan door uh, met, uh, met muziek. We gaan uh, luisteren uh, naar... Uh, moet ik even kijken wat we hier op het, uh, op het scherm het hebben. Let's oh, nee. um, We gaan naar niet gaan we luisteren, denk ik. Mm. Young Gun, Silverfox met Lenny brengt de tijd op bijna 5 uur. 4 uur, 58, 27. Je luistert naar Radio 1, naar App Radio. Uh, het schijnt dat uh, Gerard Ekdom redelijk fan is van, uh, van, uh, van deze band. Uh, had ze, onlangs had hij ze te gast in... Uh, Nederlandse Ekdom, band. Ekdom in de, in, de, in de ochtend. Ja, je luistert dus naar App Radio en jij kunt reageren. En dat is het mooie van dit programma. Want dit maken we met jullie. En het gaat over jullie. Want uh, we hebben jullie mening heel hoog zitten. En uh, we zijn heel erg benieuwd hoe jij over bepaalde zaken denkt. Volgend uur gaan we het hebben over meer of minder muziek op Radio 1 of uh, misschien hele andere muziek. We zijn heel erg benieuwd naar jouw mening. Bel 0800-1121. En je kunt ook reageren natuurlijk via de Radio 1-app... of via Twitter, hashtag AppRadio. Nou, en we gaan natuurlijk prangende uh, vragen gaan we beantwoorden. Hè? Want er komen uh, een hele hoop vragen komen via die Radio 1-app komen, uh, komen binnen. Uh, heel gemakkelijke vragen van welk nummer heb ik net gehoord? Heb je net gemist? Die vragen gaan we, be gaan we beantwoorden. Maar er zit ook nog wat meer interessants bij waarvan je denkt... Hmm, daar zou ik het antwoord wel op willen weten. Dat hoor je allemaal tussen 5 en 6 in App Radio. Ja, die rubriek heeft de mooie titel Everybody Happy. Moet ik meteen aan die hamsters denken. Uh, van een bepaalde supermarkt in ja. een blauwe kleur. Uh, maar goed, dat is allemaal uh, na vijven uh, in App Radio. Straks natuurlijk ook gewoon na zessen hoor je Jurgen van den Bergen... met het Radio 1-journaal. En dat allemaal op Radio 1-App Radio. Blijf ons dus appen. Gebruik daarvoor de Radio 1-app. Of bericht ons via Twitter met hashtag App Radio. We hebben bijvoorbeeld gehad wel of niet tutoyeren. Daar hebben we het over gehad. Maar straks gaan we het hebben over meer of minder muziek op Radio 1. Is het nieuws.